Oh, dat weet ik ook wel. Oh, wacht even, ja, wacht even. Hebben we hebben het over de brug Willem Mario, Die ja. was gebouwd in 75 en die ging ja. vijf jaar blijven staan. Okay. <laughs> die ja. Die heeft daar gestaan tot 1995. Ja. ja. Dus, dus <laughs> en met een vier onvoorstel... jaar in plaats van vijf jaar. Wel een goed gebouwde ijzeren brug. Maar dat werd in gehuurd. De cult, in de cultfilm Het Beest met Willem Ruis in de hoofdrol rijdt Willem Ruis met zijn brommer. Ja. Over de gemeentestraat en over de Rooseveltplaats. En er staat die helemaal geen brug. Dus daar, daarmee kan je perfect uh, daten wanneer die film oh, gemaakt was. Die was gemaakt vlak, vlak voordat ze die brug hadden gezet. Ja, ja en, en, de, en, en, de, en dat was een gehuurde brug. En die firma, die mannen, zijn dus gewoon hartstikke miljonair geworden. Die hebben niets meer moeten doen. <laughs> die zijn gewoon op pensioen kunnen gaan met de huur ja. van die brug. En dat was waanzinnig duur ook om te huren. Ja, dat, dat, daar blijf ik me over verbaasd, over dit soort dingen. Maar ja, nu hoor je hier bijvoorbeeld ook dat uh, als je dus een, ge een gehandicapt kind hebt. Dus de meeste ouders die dus thuis voor een gehandicapte kind die staan. waarschijnlijk tien of vijftien jaar op een wachtlijst voor de financiële bijdrage. Die mensen gaan intussen failliet en die moeten hun werk opzeggen. en die sjorren met die de jongens een hele dag verzorgen. En ze dienen een aanvraag in, en ja, komt u maar in 2030 terug of zo. Echt hoor, het is nu een hele toestand op tv ook en alles. Ik vind dat vrij bizar inderdaad. De, de, de, is dat, uh, ja. nou, volgens komt mij wat daarachter zit, is dat ze die mensen aan het denken zetten... om toch prenatale tests te doen. En als er iets mis is, gewoon weg met die hap. Want dan zit je tegen 20 jaar ellende aan te kijken. Dat is echt afschuwelijk. Dat is vreselijk, hè? Jongen, als, als dat de onderliggende... Ja. Uh, gedachten zou zijn, dan zou dat zeer verwerpelijk zijn natuurlijk. Ja, ja nu ben de, ik be, be, aan het fantaseren... Maar, maar ik zou haast een, een evil politician mm -hmm. zou haast zo kunnen denken... van we maken ze gewoon aan schrikken... want die mensen kosten veel te veel aan de maatschappij, weet ik veel. Heel erg. Ja, ja. ja maar in Nederland is het altijd anders geweest. Want ik zie hier ook bijvoorbeeld nooit... Over van die gehandicapten in rolstoelen rondrijden. Wat je in Nederland eigenlijk toch wel... Uh, dat kan, kan ik van kind af aan, ja. weet ik. Dat uh, was normaal. Maar als je hier in een rolstoel afhankelijk bent... dan kan je ook niet naar een restaurant. Want 99% zijn de toiletten... op verdiepingen in de kelder of, of boven, weet je. Ja. Dus als je dan moeilijk te been bent... Dan, dan moet je gewoon een luier meenemen. en Een piszak en alles. Want, uh, dat gaat niet lukken. <lacht> Ja, dat is jammer eigenlijk. Ja, die, ja, die wetgeving is gewoon een, Ja, en die gebruiken ze liever iedere meter op de grond natuurlijk voor hun uh, zaken. in plaats van uh, voor uh, afval. Dat is dat niet dan... nut. Ja, ik weet het niet. Uh, uh, goh, kunnen we aftrappen of moeten we nog wat uh, uh, opfrissen? Ik denk dat ik, dat het gewoon moeten laten komen zoals het komt. Ik heb een koffie al. Hm? Ja, ik heb mijn watertje hier. En, uh... Ja, we zullen hem doen zoals het komt. Ik moet echt om rond 3 uur eigenlijk er vandoor. Dus okay. laten we kunnen beginnen. <laughs> Oké, okay, ja, dan zet je er wel ineens druk op hoor. Goeiedag allemaal. Het is Praattafel 044 op 24 september 2020 en we maken er een hele vrolijke special van. Ja, en u hoort het al aan het applaus en de fanfare. Dit is een hele speciale. Want ja, vorige week eh, donderdag zijn in eh, New York de 30ste eerste. Hè, want het zijn altijd de eerste Ig Nobels elk jaar. Maar dit zijn de 30ste, dat doen ze ieder jaar. En de dertigste uitreiking van de Ig Nobel Awards. En dat zijn de Nobelprijzen voor wetenschap... die je eerst doen glimlachen en daarna aan het denken zitten. En, en wij gaan nu lekker voor u denken. We zullen ze allemaal uitspitten. Het zijn er elf stuks. En ik dacht, ja, wat is er niet leuker om gewoon dit is even gewoon helemaal mooi te presenteren. In ieder geval moet ik eerst welkom heten aan mijn praattafelgasten. En uh, allereerst... Uh, uh, ja, Mario komt alfabetisch eerder. Zo is het. Goeiedag allemaal, alle luisteraars. Ik hoop dat het een leuke uitzending gaat worden. Zeker weten. En ook in Borgerhout uh, is Dun Philippe alweer paraat. Ik ga dat corrigeren. Van mijn vrouw mag jij niet meer zeggen dat ik in Borgerhout woon... want ik woon helemaal niet in Borgerhout. Oh, oh. sorry. Ik woon in Antwerpen City. Oh. Okay. Het is een apart, politioneel gegeven zelfs. Dus de grens met Borgerhout is weliswaar slechts op steenworp afstand van hier. Maar ik woon niet in Borgerhout, ook al heet, draagt mijn, uh, mijn huis het postnummer van Borgerhout. Dus uh, begrijpen wie begrijpen kan. Laat ja. het ons gewoon zeggen zoals het, het is. Niet, ja. Het is Antwerpen. En je zei daarnet, uh, Mario komt voor Filip. Uh, want Filip is gespeld met een P. Um, ik, ik moet daarbij zeggen, Antwerpen boven. Dus Mario komt van de Hollandse parking. Zoals dat wij zeggen in Antwerpen. De Hollandse parking. Maar je natuurlijk wel met zo'n label als Antwerpen City in plaats van Borgerhout... is je woning gelijk ongeveer 20% meer waard. Gewoon puur. Absoluut. Dus laten we het daar maar bij houden. 3. <laughs> Welk? Yeah. Ja, Mario? Mario heeft geen sound. Oei. Ja, dan moet je een euro in het ding steken. Hallo? Uh, Iets? Okay, maar... maar jij wel, Filip. Jij hoort mij. Oké. Okay. Ja, je moet een euro in de router steken. Uh, horen jullie wel mij? Ja, ja, ja, ja. Ja, ik hoor jullie helemaal niet. Dus ik ga nu even weer niet op Ja. Is goed, dan uh, doen we dat even gauw. En hoe is het met Filip? Uh, ja, we hebben een grote vraag en een simpel antwoord. We... We borrelen voort. Seemold, Seemold. Hé, hey, even gauw tussen ons. Uh... Ach, hey, ja, daar is hij weer. weer. Ah, nou, daar ja. komt hij weer. Oké, okay, nou dan... Hallo, hallo, hallo. Ja, wat op... is dit? Oh, nou ja, heel bijzonder weer. <laughs> ja, oké. Okay. Ja, dat, okay. een, dat zijn Hollandse toestanden enzovoort. Uh, wat ik zei, we zijn lekker bezig geweest. Uh, we hebben voor u heel de Ig Nobel Awards uitgeplozen... en we gaan gewoon beginnen met uh, nummer 1. En voor deze gaan wij naar uh, de akoestische prijs... Uh, die gedeeld wordt door Oostenrijk, Zweden, Japan, Amerika en Zwitserland. Yahoo! Yes. <laughs> uh, Oké, okay, waar gaat het om? Uh, ze hebben een, uh, onderzocht of dat... Uh, je kent het effect van helium. Als je dat inademt, zo'n feestballon, dan gaat je stem ineens zo omhoog. Hè? Mario weet hoe dat komt, denk ik, hè? Ja, de lucht is dan veel eiler. Dus de trillingen die, uh, die worden hoogfrequenter eigenlijk. Je kan het er is trouwens je kan het ook andersom doen. Je hebt ook ons, kijk, helium, dat is, een, dat is een heel licht gas. Maar je hebt uh, de stof zwavelhexafluoride. Zoek het maar op. Als je dat inademt... Oh, hij dan ga je zo praten als Darth Vader. Dat is het dus echt. Zwavelhexafluoride. <lacht> Hartstikke leuk om een keer te proberen. Maar uh, het is inderdaad wel uh, heel bijzonder eigenlijk. Dus die zwavelhexafluoride is trouwens iets, iets minder veilig dan helium, maar het, het kan wel. Ja, dus wat ze hier hebben gedaan is hebben dat principe is uitgetest op krokodillen. En waarom die beesten? Want die hebben een heel speciaal soort stemtract, waarbij ze eigenlijk maar één geluid kunnen maken. En dan hebben ze die beesten in een soort ruimte opgesloten, luchtdicht. En we hebben dan uh, daar dat gas ingestoken. Dat lachgas of uh, nee, helium. helium ja. Nou En dan hebben ze bekeken of dat, dat inderdaad effect had. Het is natuurlijk wel bijzonder belangrijk voor de wereld... om, om dit goed onderzocht te krijgen. Want ja... Stel je voor dat je een helium krokodil tegenkomt... dan moet je wel weten hoe dat klinkt. Want anders dan word je opgevreten natuurlijk. Dan denk je... Oeh, wat ja, schattig. Je, je moet dan niet zeggen. Hey, ga jij eens weg? Ga jij eens weg? Dat gaat niet werken. Dan moet jouw stem laag klinken, denk ik. Nee, precies. Dus uh, ja, wat ze hebben gedaan... Uh, ja, krokodilachtig geboren tot de meest vocale niet-aviare reptielen. Dus dat zijn uh, reptielen die niet vliegen. En volwassenen van beide geslachten produceren het hele jaar door luide geluiden die bekend staan als balgen. Dat is de, de Google-vertaling hoor. Ja, dat is een mooi uh, gebeuren. Ja, ja, precies. En dan uh, ja, dus werd er onderzocht of dat die uh, verschillen. En nu, wat ze hebben gezagen, wat, uh, wat er uitgekomen is, uh, zijn formanten tot op heden nooit gedocumenteerd. in een. Uh, in een niet-aviaar reptiel. En die formanten lijken dus geen rol te spelen. Dus ja, we hoeven nooit bang te zijn dat we ooit zo'n beestje op de. Wow, wow. <laughs> dat gaan ze dus niet doen. We concluderen dat deze frequentiebanden formanten vertegenwoordigen. En we suggereren dan dat vocalisaties van krokodillen. dus een akoestische indicatie van de lichaamsgrootte kunnen geven via formanten. Dus als je dat goed luistert en je hebt een schaal. dan kun je al eigenlijk aan de klank horen hoe groot zo'n beest is. Nou ja, dat, is, dat, is, dat komt ook wel meer voor als je bijvoorbeeld leven neemt. Er is een tijd geleden men een leeuw behoorlijk hard brullen en met een autopsie is gebleken. Dat heb ik, die autopsie heb ik ook trouwens uh, mogen zien op via YouTube. En ze blijken dus ook een, een, uh, een, een luchtpijp te hebben... die ze deels kunnen uitschuiven... waardoor het gebrul nog groter en zwaarder klinkt. Dus ik, denk, ik, ik vermoed dat naarmate je inderdaad meer lawaai kan produceren... en meer indrukwekkend... dat je dan een, uh, een akoestisch overwicht hebt in de dierenwereld, zal ik maar zeggen. Dus wat dat betreft uh, is, dat, is dat wel te begrijpen. Ja, ja. Maar moet, ja. Ik, moet ik dan denken aan een soort trombone-effect? Uh... Nou, soort of. Als, als je dus een... een, een de, de grootste orgelpijp, die maakt het zwaarste geluid. Dus het is een beetje uh, inderdaad... Uh, wat heb je nodig om... Uh, de uh, je, het stemband zet de trilling in. Als je daar... En, uh, als je daar een, een, een rubberen mal van zou maken, van zo'n gestorven leeuw. of een, een gestorven, ja, nog dieren die grote, luide geluiden maakt. olifanten, uh, walvissen. Als je, als je hun luchtpijpen, zal ik zeggen, hoe zeg ik het. Uh, zou, ja, als je die kans zou hebben om daar een rubberen mal van te maken. krijg je dan, krijg je dan een uh, zichtbaar instrument. Nou, dat zou zomaar kunnen. Uh, wie, wie zal het zeggen? Met een beetje een uh, modificatie, een mondstukje opmaken... en een toetertje op het einde. Ja. Dat zou interessant zijn. Hmm. Nou, zeker. Nou Als je ook die film neemt, uh, Jurassic Park... de eerste geloof ik, daarin mm -hmm. komt er ook voor... Dat, dat, er, dat de held van het verhaal... een afgietsel heeft gemaakt... van de, de, de, de, de klankkast... Van een, uh, van een bepaalde dinosaurier. Mm -hmm. En dat gebruikt mm hij -hmm. ook. Ik weet niet of je die scène nog een beetje kan herinneren. Hij gaat op dat ding blazen... en alle, uh, ik weet niet welke reptiel het was maar, uh, of welke dinosaurus het was maar men luistert dan maar in principe kan dat dus dat kan echt, natuurlijk hmm. oké okay, vanaf... ik, ja, de... ik heb uh, nog één dingetje te zeggen en dan kunnen we naar de volgende prijs gaan oké okay. prijs voor akoestiek vrouwelijk Chinees reptiel ademt helium ah, wacht even hoor. dat vereist weer een He, dus laat die koeien maar op stal. We gaan er gewoon, het is een spe special. We gaan gewoon naar de volgende. Wat is de volgende prijs? Zeker weten, we gaan ja. naar de volgende. Zero! Ja, hoe, nee. tuurlijk. We gaan naar de volgende. Dat is psychologie en deze prijs gaat naar Canada en de United States. Dus in het Nederlands zeggen ze dan United States. Oh, die kwam een beetje te hard binnen. Ja, dat is, ja maar zo'n luide fanfare. Die gasten zijn allemaal dronken, dus ik kan ze moeilijk Ik heb er niks ontwijden. van gehoord wat jij zei. Welke prijs in welk land? En... Ah, de psychologieprijs. Eh, die ah. wordt gedeeld over Canada en uh, USA. Ja. En het gaat hier om een methode. Ja, als je nog niet wist hoe je een narcist moet ontmaskeren... Dan is er uh -huh. nu een wetenschappelijke methode... door het bestuderen van zijn uh, eyebrows. Uh, hoe noem je dat? Wenkbrauwen. Uh, Wenkbrauwen, ja. Uh, hoewel ze aanvankelijk charmant en uitnodigend zijn... vertonen narcisten vaak negatief interpersoonlijk gedrag. Hé? Hé? Hé? Ben ik dan? Ja. Nee. Ja. <laughs> Wie is hier een narcist? <laughs> um, no. ja, het identificeren en vermijden van narcisten, want dat is ook wel belangrijk hè? die <laughs> je mensen die je ja, moet je ze vooral rarengen, ja. <laughs> Dus uh, ja, uh, heeft daarom een adaptieve waarde. Uh, dit, dit onderzoek zou ik al zeggen van... ja, dit is al inderdaad, dit heeft nutte. Dat we gewoon van, heel snel van dat volk... dat ze echt onder bruggen gaan wonen... en helemaal uitgekotst worden door de samenleving... en volledig sociaal geboycott worden enzovoort en zoiets... Nou, ja, wie zal dat zeggen. Ik bedoel, uh, ik ken een narcist die, uh, die, heeft, die leidt een land en dat is volgens mij Amerika. <laughs> uh, die, uh, dat is echt een klassieke narcist, dat weet ik zeker. Ja, en, en zeer vermijdbaar. <laughs> Precies. Ja, ja. Maar, maar wel, uh, die, die is dan ook inderdaad zeer vermijdbaar. Dat <laughs> is uh, orange ja. man Bad zeggen ze daar. Ja, uh, de, de, de diaper Donald uh, heb ik ook gehoord. Maar goed, gaan we verder. Terwijl uit eerder onderzoek is gebleken dat mensen het grandioze narcisme van anderen kunnen beoordelen... aan de hand van hun uiterlijk, gezichten enzovoort... moeten de aanwijzingen in deze oordelen ondersteunen verder worden opgehelderd. Hier hebben we onderzocht welke gelaatstrekken aan de basis liggen... aan de percepties van zwaar narcisme en hoe ze die informatie overbrengen. Dus ja... Ze hebben dan gelaatstrekken onderzocht met manipulaties en uiteindelijke oordelen, oordelen. Maar dat is pure psychologie. En ik weet ook niet of dat ja. een narcisme te genees is. Ja, <laughs> Wat is het nee, tegenovergestelde uh, van een narcist? Een altruïst? Een, een altruïst? Nee, nee. nee, een narcist. Uh, ja, ja, niet het tegenovergestelde, maar wel. Uh, misschien wel het tegenovergestelde. De altruïst gaat, gaat heel zijn leven in. Gaat het geluk halen in iemand anders gelukkig maken? En een narcist krijgt ja. het geluk door van zichzelf te houden. Het is niet echt. Een narcist houdt gewoon van zichzelf mm -hmm. uh, en gaat uh, andere mensen gebruiken om gelukkig te zijn. Dus in die zin is dan een altruïst wel het tegenovergestelde, want die gaat juist andere mensen gelukkig maken. Of, of, of, maar ja, ja. het zou wel kunnen dat er narcisten zijn die ook uh, altruïst zijn. Want uh, je kan jezelf prachtig vinden, maar ook onbaatzuchtige dingen doen. Maar als je dus kijkt. Uh, Mengvormen bijvoorbeeld... zijn overal. Zeker, maar als je dus kijkt inderdaad naar wat er nu in nemen de, de, de sociale media... de vloggers en zo, uh, ja. ik denk dat je een beetje narcistisch moet zijn. Wil je de hele dag de wereld laten zien hoe je je iedere dag opmaakt... of hoe je iedere dag uh, weet ik veel wat uh, doet... Dus ik denk ja, toch je bent ofwel narcistisch ofwel gebruik je net het in de belangstelling staan om je eigen onzekerheden te de, die die, ja. die voorbeelden zijn legio in, de, in, de, in Hollywood en, en bij acteurs. Denk maar aan de Kardashians uh, bijvoorbeeld: uh, waar mensen, waar mensen uh, rollen spelen, heel grote rollen van grote uh, aardelijke mannen en vrouwen die de aarde en de volkeren veroverden. En, en als je dan ja. die bio leest, zijn het. Mensen met een heel klein zelfbeeld. Mm -hmm. En ze, waren ja. altijd, ze moesten ze vaak overgeven voordat ze op, op podium een prijs ontvingen en dergelijke. Ja. Dus ja. het narcisme is niet... Ik denk, als je in de media komt en met je gezicht op YouTube heel de hele dag hangt... om inderdaad make-up uh, tutorials te doen of... Uh, uh, uh, je eigen lullige leventje, etaleren. Ja. Inderdaad, ja. of op die game sites zoals Twitch uh, spelletjes spelen en onnozel doen... Um, en maar constant je, je smoel in beeld hebben. Ja, maar, is dat is een maar, grote aanduiding. Ik, ik, ik denk dankzij deze studie, als je dat met, met wenkbrauwen doet, dan ben je een narcist. Ja, ja, dus, hey. de, dus waar het nu wel op uit gaat draaien, is dat we een soort app krijgen met een, met een, een algoritme voor wenkbrauwherkenning En dan kan je zo even iemand scannen en dan zie je meteen hoeveel... Ja, en op, de, op, onze, op onze identiteitspapieren zal er niet langer een digitale fingerprint zijn, maar een digitale eyebrow. Ja, dan krijg je motorzaken. die geven dan korting als ze een scan van je wenkbrauw maken en je blijkt een narcist te zijn. Ja. Inderdaad. En als die nog klopt, dan krijg je, helemaal krijg je voor, een klantenkaart. Ja. Nee? <laughs> maar inderdaad, dat zijn rare dingen, inderdaad, narcisten. Dat hm. Het hele principe is vreemd. Ik zou ja. zelf zeggen, ja. de psychologie herkent ware narcisten aan hun wenkbrauwen. Ja, zou zomaar kunnen. Nou, kijk, eens, dan, dan wordt het vak al meteen makkelijker. Want gaat u maar zitten. Oh, ik weet het al. Er, Drie ja, dat keer per was dag. Zomaar, dat, was, dat was zomaar een haiku die ik ertussen zette. Het, het, het leent zich perfect tot de 5-7-5 rij. All right, he, dat zijn er al twee okay. binnen, jongens. Die koeien die gaan ze straks in één keer allemaal. Ik kap ze gewoon dus in één twaalf, keer zoveel die stal binnen. En dan horen we ze tweede week. Dus ja, uh, deze methode is dus inderdaad van toepassing op het dagelijks leven. Om, om die mensen te kunnen identificeren. Dus uh, hop naar nummer drie. Uh, nu zijn we wat beter qua klank. Het orkestje heb ik wat verder weg laten staan. Ik geloof dat, dat ik hierom marcheert. Dus, uh, ja, en de, heel belangrijk: de Vredesprijs. Want ook de Ig Nobels hebben een Peace Prize. En dat is deze keer uitgereikt aan India en Pakistan. Dus aan twee landen. En ja, ik weet niet hoe ze daaraan komen. Aan de, aan de twee landen die nog heel actief dagelijks bezig zijn... met hun nucleair wapenarsenaal aan te groeien. Ja, en vertel het maar, Philippe. Wat spoken die diplomaten uit? Hè? <laughs> Je ziet het daar staan. Ja, ja, ja, ja. die diplomaten. Ja. Hè, dus... Um, die, die, die, die, ja, verdacht zo'n beetje. Nee. <laughs> For having their diplomats surreptitiously ring each other's doorbells in the middle of the night. And then run away before anyone had a chance to answer the door. Ja. Belletje trek, dat deed ik vroeger ook. Ze gehoor. doen bij elkaar inderdaad belletje trek. Dat, dat deed ook zo bij ons. Vroeger had je inderdaad de bel om aan te trekken. En dan ja. ga je weglopen. Liefst nog zit een, een, uh, nam je een krant. En daar had je dan een koeienvlaai. In, oh, ja, die, ja, ja, die ja, ja. zitten je, je dan in brand en dan rende en dan, je weg. Ja, ja. ja. Hoop dat. Uh, ja. ja, of uh, mevrouw van onderen, hadden jullie dat ook? Nee, onderen, nee, nee. Oei, cultuur, ja. cultuur. Dus je, je had vroeger uh, veel huizen met steile trappen, de derde, vierde, vijfde verdieping kon je wonen en dan legde je stiekem een steen, een grote steen, je liep de trap op als de deur open stond, met een touw eraan, je liep naar beneden. En dan belde je en dan riep je: dan zei wie daar? En dan riep je: woont hier ook mevrouw van onderen? Nee, dan laten wij het hier donderen. En dan gaf je druk en dan plukten <lacht> die Peter de trap af. Ja, wij, wij hadden ook iets, een tikkertje. Dan uh, nam je een klosje oh, ja. garen mee van huis en een punaise en een uh, soort spijkertje oh, ja. of zo. En dan met een punaise de, maakte je dat draadje boven aan een raam vast. En dan een meter verderop zat dat spijkertje en dan met een heel lang touwtje kon je in de bosjes en dan zo tikte je tegen dat raam en dan konden ja. wij kijken en die mensen zo van, hé, wat al wat dan? Ja, ja, ja, dan konden mensen kijken wie is daar dan? Ja. Totdat, er, Ach, ja. eh, totdat we bij dus een gezin uitkwamen die dat effect kende en die man die vloog meteen overruimd en wij hebben drie uur lopen rennen in alle allerlei... richtingen. Ja, er was altijd wel een boze buurman met iets minder gevoel voor humor natuurlijk. Ja, precies. Maar, maar wat jij aan het begin zei, Philip, wat je wat hier wel tot zorgen aanzet... is dat het hier gaat om mensen die allebei atoomwapens in ja, de ja, ja, ja, hebben zitten. En die ook bijzonder fanatiek met de religie en eigen identiteit bezig zijn. Ook al, ja. ja en, die, en, die beide, en die beide... beide armste burgerbevolkingen hebben. Ah, ja, ook He, dus nog eens. mensen wel, moeten we niet... Uh, onnozel over doen. Mensen in India en Pakistan sterven op straat aan ondervoeding. Ik bedoel. Ja. Ja, dus... Onderwijs voor, voor meisjes, vergeet het. Uh, in, in heel grote delen van de bevolking gaan meisjes en jongetjes van 8, 9, 10 jaar onze spulletjes zelfs produceren. Ook nog. De sweatshops zijn nog altijd niet weg. Nee. India vooral. Hè? Ja. India vooral dan. Maar Pakistan, de helft van die mensen zijn slaaf in het Midden-Oosten om die, al die superluxueuze eilanden en, uh, en ontwikkelingen en appartementsgebouwen en hotels neer te zetten. Die mensen worden hun uh, paspoort afgenomen. Die, moet, die, die wonen in shacks, in, ja, ja. in, in barakken. Die moeten werken voor hun eigen huur te betalen, hun eigen eten. Dus die komen ook niet vooruit. En nee. die kunnen niet aan hun paspoort. En die worden dan met een, met een, uh, een hmm. klaatje in het riet... Ge, terug naar huis gestuurd uh, na een jaar. Ja, ja. ja. ja, ja, ja ik, ik, ik, ik moet dan ook denken aan dat meisje Malala... Hè, van wie er halve ja. hoofd ja, was verhoofd verhoofd afgeschoten... Haalve die die nieuwe... hoofd afgeschoten omdat ze naar school wilde gaan. Tja. Dus ik ja. zeg maar, dat zijn, uh, das, eh, Pakistan vooral dan is een kruidvat. Uh, het is ook niet voor niets dat... Uh, Osama Bin Laden net in Pakistan werd, werd gevonden natuurlijk. Hè? Ja, met de mantel der liefde van de regering ondergedoken. Ja, natuurlijk. Maar ja, India is natuurlijk geen moslimland. En dat nee, nee. Een, nee maar, dus ze hebben dus, het we niet hoog. En, inderdaad. Ja, ja. Maar inderdaad, vooral die, die, die, die werkers en zo. Ik kan me nog herinneren, ik heb ooit met mijn band heb ik in Oman gespeeld... en we hebben in een vliegtuig gezeten met allemaal huilende uh, Filipijnse meisjes die de vakantie was op... en ze konden weer als dienstmeisje richting uh, de, de rijke Arabieren gaan. Ja. Heel bizar om mee te maken. Ja, ja, precies. Eigenlijk zijn dat lijfeigenen... eigenen, de nieuwe lijfeigenen ja, ja. van de 21ste. Ja, ja dat, ja, dat is van... daar uh, precies. Dat begint daar bij Arabië... en dat uh, trekt zich zo door tot Bangladesh. Uh, dat is dus een heel gebied waarbij dat, uh, dat soort dingen voorkomen daar voorbij... Ja, Thailand, Maleisië, dan wordt het weer een beetje normaal. Maar heel dat Indiase bekken daar, dat is afschuwelijk wat dat betreft. En uh, ja... Wat zeker. wel ook weer heel boeiend is. Want vooral India is natuurlijk een gigantische oude cultuur. Uh, met heel veel... Zeker, uh... maar de, de, ze maken wel inhaalslagen. Als je kijkt naar de IT-wereld, dat is daar vrij groot. Ja. En langzaam maar zeker wordt het wel iets beter. Maar ja, ze zijn wel hopeloos uh, overbevolgd. Dat is het eigenlijk het grootste probleem daar. Ja. Zeg, gruwelijk. Ja. Ja, de... Alright. En als je nu kijkt naar, naar de prevalentiecijfers van COVID-19... Dan, dan, dan moet je het zien om te geloven. Dat is, dat is echt aan het exploderen daar nu. Ja, dat is echt uh, de aarde die een uh, 2.1 reset doet in ja. ja. Die, in dat gebieden. Dat is gruwelijk om te zeggen, maar er gaan heel veel mensen nog sterven. Ik krijg hier okay. nog even een overzichtje binnen van wie er allemaal zijn. En bijvoorbeeld uh, een van de presentatoren gaf, zich, uh, gaf zichzelf even een introductie. En dat ging zo. And now, ladies and gentlemen, boys and girls, literati, glitterati, pseudo-intellectuals quasi-pseudo-intellectuals, pseudo-quasi-intellectuals, bugs, pests, and the rest of you. Zo wordt het publiek dus welkom geheten daar, hè? Geweldig. Dus alle, alle mogelijke soorten dingen. En deze prijzen zijn ook ja. zo ontwapenend... dat je daar haast niet geen conspiracy-achtige theorieën uit kan halen. Want ja, goh, als dit dan ook nog eens bedacht is... met evil zaken in het achterhoofd, hè, dat wordt wel heel vreemd. Hé, hey, we stappen lekker door, want we hebben, ja, we hebben nog een hele lijst af te werken. We gaan naar nummer vier. En deze keer is het de prijs voor Fysica. En die wordt gedeeld door Australië, Oekraïne, Frankrijk, Italië... Duitsland, Engeland en Zuid-Afrika. En dat is wel een hele... Nou komen we een beetje in de buurt van Mario uh, zijn... Hè? Dus nou, ja, nu... zeker. Ik, uh, ja, want ik, uh, uh, volgens... Ja, volgens mij heb jij dit ook stiekem wel eens gedaan, dit experiment. Want zij hebben gekeken van wat gebeurt er met de vorm van een levende aardworm als je die gaat vibreren op een hoge frequentie. Dus ik zou dan zo'n beest vastbinden op een pianosnaar. He? Ik noem maar iets. Ja. Oké. Okay. <laughs> ja, ik weet niet hoe ze dat. Maar waarom is dat belangrijk? He? Ja, dat is een goede vraag, inderdaad. Nou, ja. er staat: biologische cellen en veel levende organismen zijn meestal gemaakt van vloeistoffen. En daarom zouden ze, naar analogie met vloeistofdruppels, een reeks fundamentele niet-lineaire verschijnselen moeten vertonen. He, zegt jou dat iets? Nou, uh, ik denk dat je, kijk, ze stellen ook... het vermogen om niet-lineaire subharmonische lichaamsgolven... in een organisme op te wekken... zou theoretisch gebruikt kunnen worden om biofysische processen... zoals voortplanting van zenuwimpulsen uh, uh, te kunnen beheersen. Dat is het idee erachter. Ah, oké. Okay. Daar zou je dan wat mee kunnen. Maar ja, in de praktijk, hoe zie je dat voor je? <lacht> Misschien dat je een, een paar wormen kan trainen om... Uh, <lacht> maar inderdaad, dat is echt alleen... Interessant, en dan moet je echt wel heel veel vocht bevatten en zo. Nou ja, ja, okay. ja En primitieve organismen zonder harde, on, harde delen... dus daar gaat het ook best nog wel mee. Want, uh, zijn wij zijn trouwens ook boeiende diertjes... Uh, de, maar inderdaad, uh, je kan er niet al te veel mee. Maar het is wel een boeiend onderzoek. Want hoeveel procent water zijn wij eigenlijk? Iets van, uh, maar weet je dat ongeveer? Oh, 70? Ja, iets... Ja, zo Zoals de aarde, de, aarde, de aarde, dat vind ik altijd ik, zo mooi. De aarde is ook ongeveer 2,73 procent water... En de rest is landmassa. En dat vind ik zo mooi, omdat uh, ja, we zijn uh, kindjes nou, van zeker. moeder aarde. Mm -hmm. okay, zo heb ik het en, altijd onthouden. Nou, zeker. En wat ook grappig is, als je kijkt naar ons bloed... Dat is, uh, dat, uh, ons, ons bloed bevat 7% zout. En als je in de zee kijkt, mm -hmm. uh, dat is ook ongeveer ruwweg het zoutpercentage... dus je kan ook zeggen van... Uh, we kunnen zien dat we uit de zee zijn gekomen. Ah, ja. Mm -hmm. mooi, mooi, mooi. Ja, ja. Gisteren hoorde ik ook een mooie. Wat, uh, het menselijk oog uh, is in staat om de meeste verschillende soorten groen te herkennen. Dus de kleur groen. Groente. Groen. En, en, en, ah, groen, de kleur. Dus, dus je oog kan de meeste ja, ja. soorten groen ontdekken. En dat heeft te maken met die evolutie ja. waarbij we tussen de bomen ja. en de struiken... Je moet wel de juiste bomen gaan opeten en inklimmen uh, Nee, om ons van roofdieren... Het ging om roofdieren te herkennen tussen ja, het groen en... Okay. en maar ook om je eten te herkennen, waarschijnlijk. Ik denk dat we hm. wel... Als er alweer van gele hygiëne aankomt, dan heb je er eigenlijk niks aan. <laughs> oh. Nee, nee, precies. Maar ja, als ze... je aardwormen gaat eten. <laughs> en toch. Dan ja, moet je bruin herkennen. Ja. ja, ah, ja. ja, ja. Goed, ik, ik, ga, ik zal de aardwormen afsluiten met een haikoetje. komt u weer, ja. hoor. Ja. Ik haat aardwormen. Ze zijn vies en glibberig. En piepen zo hoog ja ja ja ja dat ja zeker wij dat is weer een goede mensen ze worden hier zomaar rondgesmeten voor uw plezier we gaan ze allemaal ook op de site zetten dus je kan daar rustig dadelijk een kwartiertje doorheen gaan en echt zen worden met die diepe gedachten um, rest hier. ja we rollen door naar number 5. En deze keer gaan we naar een prijs voor economie. UK, Polen, Frankrijk, Brazil, Chili, Colombia, Australië, Italië, Noorwegen en nog eens Italië delen in de prijs. En ja, dit is wel een hele speciale, want nu hebben ze dus een link kunnen leggen. Tussen het feit, uh, in, in bepaalde landen is de inkomensongelijkheid uh, groter en bij anderen kleiner. En dit hebben ze dus kunnen vertalen naar uh, de hoeveelheid mond-op-mond -mond kussen die ze doen. Ja. Belangrijke activiteiten. Ja. ja, zeker. Dus uh, nou, laten we eens bij, uh, kijken bij jou, Filip. Uh, Hoeveel kus jij... Zo, een uh, ik beetje van. mond op mond. mensen, maar dat is vooral een hey. echtgenoten. En, ja, tuurlijk, uh, wij, daar gaat wij, wij, het om, hè? We doen het toch wel dagelijks, hoor. Oké. Okay. Dat, uh, dat is endorfine uh, <laughs> inducing. Exact. Hoe zeggen we dat in Nederland? Dat dat maakt endorfines vrij. Het is aangenaam. Mm -hmm. uh, mijn echtgenote heeft, een leuke, heeft leuke lippen. Daar ben ik ook op verliefd geworden. Mm -hmm. Stinkt niet van adem. Dus, uh... Dat nee, vond goed. Helemaal goed. Ja, precies. Dus. Maar ja, dat geeft aan dat we in België inderdaad in een land wonen... waar, waar inderdaad de inkomensongelijkheid niet zo heel hoog is... als bijvoorbeeld in inderdaad derde wereldlanden of, of, of bepaalde andere landen. Uh, romantisch mond-op-mond -mond kussen is cultureel wijdverbreid... hoewel niet universitair. Zelf voor de mens. Want ja, we kennen ook mensen die neuzen tegen elkaar wrijven. Ja, de Inuit ja, ja. In heeft ook iets te maken met temperatuur. Je wil geen natte organen aan elkaar uh, tonen. Ja, je... En dan ja, daar tegen min 50 ja. de lippen aan elkaar laten vriezen. Zeker. Dus, uh, maar uh, <laughs> dan gebruik je de neus. Ja, ja, maar Filip, jouw, ja, ja. jouw kusgedrag geeft dus hè, bewijs van het... Uh, ja, kusgedrag jou... is absoluut. Uh, uh, dat werd zelfs... Hè, dus, uh, uh, soms kwam mijn echtgenote mij wel eens halen uh, uh, aan het werk. En, uh, en, ik, en ik werk toch al uh, twintig jaar met, uh, met jongeren uit allerlei culturen in Antwerpen. Oké. Okay. Uh, binnen een onderwijsomgeving. Eerst als vormingswerker en dan als uh, leerkracht. En uh, ja, die, die, die, die jongens gaven ook aan, dus die jongens uit een andere cultuur gaven ook aan dat, dat ze dat uh, raar vonden, dat wij Belgen elkaar zoenen. En ja. uh, in het openbaar, uh, dat doe je toch niet. Uh, nee. Uh, een heel, het... heel ouderwetse visie op het... Uh, op het tonen van affectie op de openbare plaats. Ja, hier leid ik meteen een andere afgeleide van af. Interessant, want hier stellen ze ook van... het, is, het geeft ook aan... Het, het kan functionele rol spelen... dat kussen bij het beoordelen van de gezondheid van de partner... en het onderhouden van langdurige paarbanden. Want je zei al dat ze niet stinkt, dus nou. dat is... Dat is al een teken toch, van ja, gezondheid. Ik, ik hoop hè? dat ze luistert. Dat is toch een heel positief. <laughs> uh, heel positief. Maar, <laughs> maar dat is toch een teken ook, van gezondheid. Hè? Van de... ja, ja, ja, ja. Maar ik denk dat er ook nog een andere relatie is. Dat lees ik er ook een beetje in. Uh, het feit als je een grote inkomensongelijkheid hebt. dan heb je ook een verschil in waarde van partner. Met andere ja. woorden. Als je een, een, een arm meisje wil. Uh, met een rijke graaf uh, trouwen. Dus die zal daar veel meer aandacht aan besteden... dan aan die boerenjongen die ze anders had getrouwd. Ja, dat is zeker zo, ja. Want dat is de, ik denk dat ik dat er ook wel in lees. Ja, ja dat, dat lees ik er ook inderdaad in. Zeker, en, en, maar ik denk ook inderdaad, er is een soort cultureel iets... Uh, hoe, hoe relaties daar in die landen in elkaar zitten. Want ja, wij, wij zijn hier nogal redelijk monogaam. Hè. Dat is intussen hier goed ingeburgerd. Maar je hebt natuurlijk landen waar je polygamie hebt. In Afrika en uh, India en zo kan je veel wijverijen en concubines en zo. En, ja, en dan, daar leid je dus inderdaad uit af... dat als die inkomensongelijkheid zo extreem hoog is... zoals in die landen, bijvoorbeeld dan is een ene relatie ook gewoon minder waard, dus je moet er meer hebben om, om satisfied, om, om hè, voldoende. Ja, ja, ik weet, ja, ik weet niet of je het zo moet zien. Het is ook, het heeft natuurlijk ook te maken met sociale status in sommige mm -hmm. van dat soort landen. Door, kijk, als je gewoon je hebt het al in Amerika met met met die sectors die je daar hier en daar hebt, de, de emirs, dan heb je dat ook eigenlijk een beetje. Maar met name in... Het heeft ook te maken met religie. Je, je, polygamie zie je natuurlijk ook veel meer in, in islamitische landen. Mm -hmm. uh, en uh, ik weet niet of... Uh, ik, uh, ik weet niet of dan, zeg maar, uh, de sociale status daar weer van afhankelijk is. Maar dan weer meer het geloof. Ja. Dus het zijn wel veel factoren in ieder geval. En je hebt ook die, hebt ook die religieuze gemeenschappen in Amerika die polygamisch zijn. Die zelfs ja, ja. dus bij wet polygamisch zijn. Oh, op basis zijn. van hun... Hey, de, de, ja, de een kwekerachtige dus, uh, sectes, uh, afgeleid van de protestantse hmm. leer van Luther. En uh, daar gaan ze ook polygamisch om. En die mensen komen dan op tv bij reality-shows. We kennen Precies, ze allemaal. Ja. Die zitten daar dan wel uh, telkens met iemand anders mond op mond te kussen. <lacht> Want dat lees ik ook hier in, de, in, de, in het onderzoek. Dat het meer gewaardeerd wordt, het mond op mond kussen, door partners in een langdurige relatie dan in een kortstondige relatie. Nou ja. Dus uh, daarom dat ook de hoertjes in Antwerpen met COVID onmiddellijk aan de slag konden. Want <laughs> Geen gezoen ja, ja. Ja, ja. we zijn hier voor iets anders, hè Mario. Uh, <laughs> we betalen niet, voor, niet om te zoenen. Ja, ja. en ja, een lab, dat gaan we het niet doen. Nee, nee, en, en uh, dat, nou, het laatste aspectje, want, uh, wat altijd wel boeiend was... omdat ja, vroeger hadden wij hier ook een vorm van uh, veelwijverij... en concubines en zo, maar dat mag nu niet meer. En dat is nu dus vervangen door uh, seriële polygamie. Dus je merkt dat hele rijke mensen en filmsterren en zo... die trouwen vier, vijf, zes keer. Dat is een soort seriële polygamie. En ze ja, mogen ja, er maar oh. één tegelijk houden... maar ja, als je die om een paar jaar inwisselt... krijg. je. Als je die, <laughs> die om een paar jaar ververst. Ja. Ja, okay. Nee, ja, als het een uh, wederzijdse toestemming is, kan ik daar wel mee leven. Kijk, als, als vrouw nummer 1 weggaat met een zak geld, uh, dan uh, kan, het een, kan het zelfs gewoon een afspraak zijn. Ja, ja. Nou, kijk eens. Ja. Ik, uh, ik zou er uh, haiku gewijs nog dit aan toevoegen. Oké, okay, daar komt mond u weer. Op mondkussen was cultureel wijdverbreid, totdat COVID opdook. Je nailed het. Ik kan toevoegen uh, over veel wijverij. Uh, ik weet nog wel, je hebt natuurlijk uh, de Pink Panther met uh, de. Uh, hoe heet die man ook alweer? Uh, Peter, de, Sellers. Uh, Peter, Bun, Sellers. Peter Sellers. De Bum. De Bum. Die trouwde voor het eerst en die stelde zijn vrouw aan, aan iedereen door uh, voor met het decreet. Uh, I'd like you to meet my first wife. <laughs> Alrighty. Dat uh, me heel aardig. We stomen door naar een goeie. En ik, dit is er waarschijnlijk geen... Uh, dit, dit wordt een hele interessante wand. Zero. We gaan namelijk naar de prijs voor management. Dus uh, ja, management, dat betekent projectengoed. En dit gaat in zijn geheel naar China. Uh, en het is een enorm aardig onderwerp. Want het gaat hier wel namelijk om een misdrijf. En, en dit is een beetje ingewikkeld. Ik heb het vanmorgen proberen te, te abstraheren voor mezelf. Maar het is erg moeilijk. Het, het ging erom... Uh, dus, er zijn vijf professionele moordenaars. Hitmen in, in Guangxi, China... En die hebben een, uh, een, een contract voor een uh, moord. Hè? Want dat is daar gewoon, ja, nou ja, dat is niet zo moeilijk. Je kan dat gewoon op Alibaba zelfs bestellen en zo. Dus het hangt er vanaf wie of waar en hoeveel je. Dat is een vrij normale gang van zaken. Maar ja, uh, uh, wat, noemen, wat zeggen ze altijd? Uh, delegeren is een kunst. Nou, dat wordt hier helemaal uh, mooi gedaan. Dus wat gebeurde er? Dus nadat de eerste kerel een bedrag heeft gekregen... om een moord uit te voeren... heeft hij dan een, een, een uitbesteding gedaan aan Yang Kangsheng... die dan vervolgens de taak uitbesteedde aan Yang Guangsheng... die de taak vervolgens uitbesteedde aan Ling Jiangxi... waarbij elke huurmoordenaar een kleiner percentage van de vergoeding ontving... en niemand daadwerkelijk een moord pleegde. Ja. Het zou me echt moeten of dit echt een standaard itempje is... wat je krijgt als je manager wilt worden. Ja. Ik denk dat is de ultieme managers uh, toestand eigenlijk. Heel ja. bizar. Ja, Hoe hou je de hele verdieping met al dat volk bezig? En uh, Misschien kan je op een gegeven moment zo'n cirkel sluiten... dat dan de laatste weer bij de eerste aankoppelt en zo... en dan krijg je een soort uh, positieve feedbackloop of zo... Maar uh, ja, dat is toch inderdaad een interessant uh, concept... om op die manier uh, dus een, een moord te beramen en, en te plannen. Maar uh, er is geen moord gebeurd. Is het dan een misdrijf? Kan, kan je daarvoor opgesloten worden? <laughs> All right. Only in China. Nee, dus dat was de managementprijs. Ik zou zeggen... Mo Tian Chiang, Yang Kang Sheng Xi Yuan Yan en... Ling hey, Xi'an Maar we hebben één koe met nogal spleetachtige ogen. Die heeft ooit met een Chinese stier iets gehad of zo. Dus die, dat zal deze haiku zal hem zeker wel aanspreken wat dat betreft. We stomen door naar de volgende... Oeh, is het muziekje. Entymologie. En nu komen we weer in de buurt van Mario. En deze gaat helemaal naar Amerika. Naar ene meneer Richard Vetter. En wat heeft hij uh, gedaan? Uh, ja, een entomoloog, hè? dat is iemand Mario, die... Een entomoloog, ja. Ja, ja. En wat doen die? Dat is iemand die uh, zich richt op de studie van insecten en uh, uh, andere geleedpotigen. Want ook uh, bijvoorbeeld meten. Als je bijvoorbeeld... Uh, uh, laat ik het zo zeggen, uh, insecten die zitten, bij een grote, bij, bij, die zitten in een uh, evolutionaire groep, de hexapoda. Het woord zegt het al, zes pootjes hexapoda. Uh, maar je hebt ook uh, beestjes die hebben acht poten. De, de mijten en de spinnen. Uh, mm. En je hebt ook uh, uh, insecten. Je hebt ook van die diertjes, zoals uh, denk maar aan duizend poten, die heel veel pootjes hebben. Ja. Dus eigenlijk is het allemaal bij hetzelfde. Maar het is een administratief verschil, zou ik maar zeggen. Ja, Krijg je ik bedoel. Ja, zeker. Maar nu is het een paradox als volgt, want voor sommige entomologen bestaat er een schijnbare paradox. Ondanks het kiezen van een carrière in het werken met insecten, vertonen ze negatieve gevoelens jegens spinnen. En, en, en ja, niet mieren, ook geen kevers of zo, maar met name die spinnen. Die, die prima, mogen over hun handen kruipen, die mogen op de grond vallen en zitten ze mooi terug in het dorp. Tja, maar als ja. er een spin in de zaal is... Zou dat te maken hebben? Is van, zou dat te maken hebben? Die spin die aast natuurlijk op hun liefde, op hun insecten. Mm -hmm. Ja, vliegjes, heet, uh, web, webben maken. Ah, ja, die, hè? Eten kevers, die eten kevers, die eten hun fantastische onderzoeks. Ja, je hebt geen vegetarische Onderwerpen op. Nee. Sorry? Nee, absoluut. Maar inderdaad, er, er zit al iets in... Uh, ik heb wel eens een onderzoek gelezen uh, wat ging over het feit... dat van alle insecten mensen uh, de, de spinnen het griezeligst vinden. Ja. En dat, uh, de, de strekking van het artikel was dat met name die acht poten... die meer zijn dan zes, dat is wat verontrust... Op de een of andere manier. Dat schijnt evolutionair heel diep te zitten. Mm -hmm. Het is ook eigenlijk een, een onderliggende angst die nergens op slaat. Want over het algemeen hoef je niet bang te zijn voor spinnen. Nee. Maar ja, dus dat zit in ons oorbrein en dat is er ingebakken op de een of andere manier. Dus het, het blijft bijzonder. En nou ja, kijk, ik ben zelf ook niet. Uh, te, uh, ik heb best wel heel veel spinnen uh, gevangen en geprepareerd. Maar ik vind ze van alle insecten. Daar ben ik daar toch wel het meest voorzichtig mee. <lacht> het, ene of andere, wat het ook niet echt uh, logisch is. Nee, ja, ja. Er is wellicht een soort e evolutionair iets ontstaan. in die miljoenen jaren. Ja. Dat we met die beesten. Want dan vraag ik me af: zijn apen of zo. delen de, de, die angst. delen de, die, die spinnenangst of arachnofobie. Delen wij die ook met onze primaten, want dat zou betekenen dat de oorzaak dan nog daarvoor ligt voor de afsplitsing. Hè? Dat het inderdaad. Ja, daar heb ik eigenlijk nog nooit wat, wat van gehoord. Ik weet wel dat veel apen insecten eten. En, maar, het is, uh, uh, maar het is dus wel zo: als je naar insecten kijkt, iedereen vind, heel veel mensen vinden kevers doodgriezelig. Maar met het lieveheersbeestje heeft iemand moeite. Ja. En mijn stelling is, als er, je hebt ongeveer 120 soorten uh, uh, uh, die weersbeestjes, Cochinella is het film. Als er eentje bij zou zitten die zou kunnen bijten... zouden ze allemaal platrappen. <laughs> ja. En ik bedoel dat ah, okay. de eer, ja. Mensen zijn niet zo reëel daarin. Ja. Nou ja, je staat ook sommige van de arachnofobe en de arachno-ongunstige entomologen entomologe, mensen. Dit is een uh, gehaktmolen voor woorden vandaag. Ontwikkelden negatieve gevoelens tegen spinnen in de kindertijd, lang voordat ze een carrière in de entomologie kozen. En deze gevoelens werden dus kennelijk niet overwonnen op volwassen leeftijd. Het is iets waar je daarmee zit en that's it. Ja. Ja, dat zeggen ze dus. Nou, okay, je, kan beetje, je kan het wel een beetje afleren door heel veel mee om te gaan. En uh, uh, uiteindelijk raak je wel angst kwijt. Dat is wel zo. Ja, ja er zijn allerlei van die therapieën. Bijvoorbeeld dan eerst een heel kleintje op je arm zetten en een steeds grotere tot aan. een Tarantula zo in je ja. gezicht en dan ben je nee, Ja, of, of je gaat gewoon, uh, wat ik heb gedaan vijf jaar op rij, een maand in het oerwoud zitten in het uiterste noorden van Thailand. En, uh, maar ah, ja. wat, 15 jaar ben je nergens meer bang voor. Ja, ja, want jij hebt dat gedaan, hè? Ja. En uh, daar ben jij ook uh, in aanraking gekomen met, uh, zeg maar, inderdaad... De, de actievere kant van die beesten, dat je ineens een uh, beet krijgt. Want, uh, vertel eens, want je ja, bent daar nou, ooit ja. eens gebeten. Ik ben er best wel, natuurlijk, natuurlijk. Alles valt zeker als je, als je daar in een in, in, in, in, in oerwoud slaapt, zal ik maar zeggen... Dan, dan, dan valt je persoonlijk geluk, valt of staat... bij de integriteit van je klamboe, zal ik maar zeggen. Oké. Okay. Uh, Alles kruipt en bijt. En met name als je... Het is erg heuvelachtig bij de grens, met Laos. En heel erg, zeker in de, in de regentijd... is het wel heel erg uh, dicht begroeid. Als je dan echt op de lagere plekken bent... waar, waar dus water kan stromen... en waar je ook die uh, veel wilde bananenbomen vindt... met name, met name die planten... Uh, daar komen spinnen in voor die uh, iedere verbeelding tarten zal ik maar zeggen <tie> <tie> ik heb nog griezelen maar ja, uiteindelijk zijn de meeste van de meeste bang voor jou dan jij voor hen. ja, hun. dat zeggen ze altijd, maar er zal er maar eentje in je schoen zitten of in je bed Blech. ja, dat is nog steeds ja, altijd zo'n dingen, die, die, die zijn vooral actief als je slaapt, en dat maakt het helemaal griezelig natuurlijk ja, dat is bijvoorbeeld één ja. zo'n fenomeen waar, waar ik ook merk... Van, als ik je ga tuinieren, je hebt zo die tuinschoenen... die staan dan weken of maanden in de garage... en dan is altijd je angst inderdaad. Ik ga toch altijd even kijken in de punten... en roep dat daar gewoon geen beest... Altijd uitkloppen. Altijd. altijd. Ja, zeker. Verband zeker met beestjes als kleine schorpioentjes en zo... Die, nou, in, in de tropen en ook in woestijngebieden zal iedereen zijn schoenen uitkloppen, natuurlijk. Ja. Alright, We stommen door naar nummer 8. Nee, nee, nee, we stommen nog. Oh oh, oh, oh, oh, oh, ja, oh, oh, oh. ja, het format, de, mijn enthousiasme. Sorry, Filip, ja. Ja, inderdaad, dat gebaar luisteraars ga ik niet uitleggen. De laatste voor vandaag? Nou, we zijn er bijna, we oh. hebben nummer 8 en 9, maar nee, nee, het gaat de laatste maar haiku Nee, Oh, de laatste haiku, Hoi, hoi. Ja, oké. Okay. Nou, dan moeten we van deze... Van alle mensen... Eet de aap het liefst wormen. Lekker en vettig. Waarbij moet ook inderdaad langzaam overschakelen... Zo op wormen en kakkerlakken, eten en zo. Dat begint nu allemaal te komen. Hè? Die, die burgers van uh, cockroach burgers en weet ik het allemaal. Oh ja. Nee, oh, nee, ja, ja zo, uh, ik, ik heb ze al in de supermarkt gezien en ik heb ze ook al geprobeerd. Je hebt uh, burgers van buffalo wormen... Nou, zijn zijn zeker niet slecht om te eten. Nee. nee. Ik begrijp ook niet goed. We hebben geen enkele moeite met als we garnalen eten. Dat zijn in feite zee-insecten, zou je kunnen zeggen. Absoluut. Of, een of, reden van, dat een van, ik ze van, niet van, eet. Moet je niet hebben. Nee. Ja, eigenlijk gewoon een, een mindset. Kan je nee, nee het is een mindset. Want uiteindelijk is al nooit... Uh, het, ze, ze, ge, op tv tonen ze natuurlijk heel, heel graag tijdens van die reisshows zo een... een Meestal een leuke blonde dame of blonde heer. die op zo'n exotische markt rondloopt. te kijken naar, uh, naar um, satéstokjes. waarop de uh, springkanen ge gestoken zijn. En we kennen ze allemaal, als uh, iedereen die in Azië is geweest. Uh, zo zal het in het Westen nooit verkocht worden, natuurlijk. Dat wordt gegraand, uh, dat wordt gemalen. Zeker. Er worden, uh, daar zal vlees mee nagemaakt worden, zoals een hamburger, paddy. Of een, of een brokje, een bolletje, of een, een, een tofu-blokje. Uh, het, het zou de toekomst zijn, kunnen zijn voor de proteïne, uh, vooral het vlees dat er geconsumeerd wordt. Hè. De wereld is niet groot genoeg om iedereen elk jaar een koe te voorzien. Uh, het is, is een grote vervuiler, de vleesindustrie. Ja. Maar tegelijkertijd zal het rijke volk dan heerlijk aan de stek gaan zitten. Terwijl wij de voelsprieten en de exoskeletten oh, ja. van tussen de tanden mogen, mogen verwijderen. Nou, ik ik zal ik je vertellen, we eten ze eigenlijk al. Als je oh. bijvoorbeeld kijkt naar de schildluis, wij eten grootschalig schildluizen. Oh. Dat geeft namelijk een mooie roze kleur aan ja. de roze koepen en de uh, aardbeien, uh, noem het maar op. Dat is bijvoorbeeld uh, echt al uh, Dat gebruik ik al... al dat... Heel lang eigenlijk. Alles wat, wat, wat, waar, waar de producent aardbei op zet. Yoghurt met aardbei, melkbring. Ja, daar zitten die insecten in. Hè? Daar zit dat kleurmiddel Zeker. in. Hè? Dat rode. Dat ja, absoluut. Ja. Ik denk, geloof Ik dat... dat... In de... Oh ja. Ja, ja, dus, ja, die roze koeken en zo mensen. Nu weet je nu het. Hè? Dus dat maakt het ook wel makkelijker om aan mierenburgers te beginnen. en zo Dat soort dingen. Dus... Zeker. Zeker. Alright, en we gaan door naar de volgende. Ja, en nu komen we in de buurt van ons land... want eindelijk een prijs naar Nederland en België. En dat is de prijs voor medicijnen. Uh, yo, ah, dat is fantastisch. En hier kan ik dus direct over meepraten, want... Hier is nu een conditie gedefinieerd door een groep van drie mensen. Nienke Vulling, Damian de Nijs en Adriaan van Loon, Arnoud van Loon, moet ik zeggen. Voor het diagnostiseren van een lang onherkende of onbekende conditie, een syndroom. En dat is misofonie. Uh, de, de Nederlandse woord wat er al opkwam. kwam, haatklank. En mijn echtgenote heeft dat. Want ik heb af en toe, als ik zo enthousiast ben... en uh, lekker zit te eten en zo, ja, dan wil ik nog wel eens uh, smekken. En die kan daar dus inderdaad niet tegen. Dat is inderdaad een, een... Dus vandaar dat dit mij heel erg aanspreekt. En ze hebben dit dus inderdaad gedefinieerd. Uiteindelijk nu is het een officieel ding. Dat betekent dan ook dat je je meteen daarvoor kan laten behandelen... Uh, we zullen eens kijken volgende keer in de DSM... of dat daar al iets over uh, bekend is van deze. Uh, ja, hier een paar cijfers. Uh, dus, dus het ontstaan, en dat klopt bij mijn vrouw ook. Het is begonnen op haar uh, communiefeest. Zat ze aan tafel met zo'n tante die al wat oud en uh, mentaal versleten was. En die... zo uh, Wat uh, bejaarde <laughs> mensen wel eens doen met zo'n mond open... en dat er eten uitvalt en dat ze tussendoor mijn praten. Mijn zijn kaken uh, telkens als mijn vader. Uh, uh, mijn vader op iets, mijn vader zalger, als hij op uh, een stukje eten, een taai stukje vlees of een, of een, of een noot, dan, en, en het eten kwam tussen zijn kiezen, dan, dan was er een soort van... Ja, zijn kaak bewoog dan en dan was er een ontzettende knal. Maar die, die leek op... <lacht> oh ja. Ja. Dus jouw vrouw zou ja. zo welkom zijn bij ons. <laughs> Oké, okay. nou, een kolonietje. <laughs> ja, het geluid is met mijn vader begraven, misschien is dat maar goed. Oh, Oké, okay. ja, had je dan nu nog maar zo'n zoompje met opnames, hè? dan konden we dat. Uh, dus het ontstaat inderdaad, zoals ik zei, gemiddeld op zo'n rond het dertiende uh, jaar. En, en inderdaad de diagnose, uh, mijn vrouw is nu iets ouder... maar uh, die ontstaat dan tussen rond gemiddeld 37 jaar. En dan gaat het om uh, percentages. Het kan getriggerd worden door eating sounds... Breathing en nose sounds, dus ademen door een neus, vinger en handgeluiden. Hè. Je hebt ook mensen voetgeluiden. Daar kan ik me nou niet Goed, veel ja, ja, uh, dat... uh, voorstellen. Uh, en zo. Ja, en dan de reacties. Dat, uh, de, de niet agressieve, dat is zo'n 17 en dan uh, mensen die daar verbaal agressief van worden, dat is dan toch 12 en dan als het gericht is op onderwerpen, op zaken, op objecten... dat is 7%, dan speelt er mee dat ze physical aggression... dus fysieke agressie in het verleden hebben meegemaakt. Ook occasionele agressie. En dan de linken zijn er met stemmingsproblemen... mood disorder, panic disorder, ADHD, Tourette, hypochondria... OCD, OCPD en TTM... En skinpicking. <laughs> ja, die kende ik nog niet. Pulken, Ja. pulken, ja. Pulke. Skin Skinpicking, pulken. Skin Overal puistjes zitten te krabbelen en zo. Ah ja, ja. En ja. korstjes en zo, inderdaad. Dus, ja, mensen, als u van een van die dingen inderdaad last heeft of iets herkent. Nou, u, u, u hebt misofonie. Dus meteen naar de dokter en afspraak laten maken voor een uh, psychologische behandeling. Ja. Ik kan het toch niet laten. Ik heb er eentje on the fly geschreven. Okay. Speciaal voor je vrouw. Oké, okay, komt-ie. Het is een persoonlijke haiku voor per se. Oké. Okay. Misophonia. Haatklank. Niet overdreven. Het is een ziekte. Deze gaan uh, wij op een blauwe tegel we laten. Eigenlijk, <laughs> we, we, we eigenlijk niet geleden moeten hebben met iets van... Welk? Nou, je moet eigenlijk een beetje medelijden met jou dan hebben, omdat jij zo smakt. Ja, maar, maar wacht even. Degene die ja, de het hoort heeft de ziekte, niet oh. de smakker. Hè? De, de smakker is hier niet het probleem. Hè? Dat is weer een andere... Nee, dat moet... De smakker is de boodschapper. Ja, maar dat is dan misschien wel... Interessant om eens uit te zoeken... dat iemand die dus inderdaad te veel van dat soort geluiden maakt... een haatklanker, dus eigenlijk... Een haatklanker? Na de haatbaar? De haatklanker. <laughs> ja, en die woont hier niet in de haatstraat. <laughs> hey, mensen, we zijn er wat bijna... Het moeten we eens beginnen afsluiten, wat denk je? Ja, we gaan naar nummer tien. En dat is inderdaad een hele... Een hele ja, moet ik zeggen? Een, een welriekende. <laughs> en de laatste voor vandaag. Dat is, nee, gaat naar nee, ma nee. material science. Dus nee, nee. materiale wetenschappen. Nee, nee. Hey? Nee, volgens mij hebben we nummer 9 vergeten. Oh, oh ja, shit. Oké, okay, dan even ja, nog eens een keer dan. Herstellen, mensen, het is een live uh... uitzending. Er kan van alles gebeuren. 9, de Magical Education Prize. En dit is een heel belangrijke, want die, uh, dat gaat Mario uitleggen. Want dit is wel een heel zwaar wegende, en die gaat naar heel ja, dan... veel landen. Nou, de, de, de prijs voor medisch onderwijs is gegaan naar Brazilië... de United Kingdom, India, Mexico, Wit-Rusland, VS, Turkije, Rusland, Turkmenistan... en dan met name Jair Bolsonaro uit Brazilië... Boris Johnson uit de United Kingdom... Narendra Modi uit India, Andres Manuel Lopez Obrador uit Mexico... Alexander Lukashenko uit Wit-Rusland Wit en Donald Trump uit de VS... Recep Tayyip Erdogan uit Turkije. En Vladimir Poetin uit Rusland. Indeemdies. En dan eh, het gaat het moeilijk worden. En Goer Berry Berdimuhamedov uit Turkmenistan. Ja, ze hebben hem gekregen. En dit is een, een mooi gezelschap, Mario. Wat hebben die gedaan? Nou, uh, ze hebben die prijs gekregen voor het gebruik... van de COVID-19 virale pandemie om de wereld te leren dat politici een directer effect kunnen hebben op leven en dood... dan wetenschappers en artsen. Oei, oei, oei. Ja, dat is heel bijzonder. En uh, dit is trouwens ook de tweede Echt Nobelprijs voor Alexander Lukashenko. In het jaar 2013 dat hij de, heeft hij de Ig Nobelprijs voor de vrede gekregen. Uh, um, omdat, hij dus illegaal, uh, um, ja. omdat hij het illegaal ja. maakt om in het openbaar te applaudisseren. Ja? En ook de Wit-Russische staatspolitie... Kreeg ook die prijs voor het arresteren daarvan. Uh, uh, uh, van een eenarmige man. inderdaad wegens applaudisseren. <lacht> heel en, bijzonder. Maar inderdaad, het is, uh, er is dus inderdaad in de laatste tien jaar iets gebeurd. waardoor heel dat gezelschap van die mannen. Ik bedoel, ik ben opgegroeid. ja, welke dictators hadden wij nog? Ik ken Franco, hè, weet ik nog. Oh, ja. En dan Portugal, dat was ook heel lang een uh, rare bende. In Griekenland had je een goenta gehad en zo... maar dat is allemaal weg, allemaal weg. En op een gegeven moment denk je... nou, het wordt een prettigere plek op deze wereld... met wat aangenamere leiders. En kijk eens, die lijst die jij dus nu net opnoemde... dat is, dat is wel een heel speciaal tableau, hè? Dus ik denk dat ja. die ook linken met narcisme ja, ja. hebben... en al die andere dingen die we dus langs hebben laten komen. Ja, ik... Uh, um... Ik vind hem ook zo goed, deze Ig Nobelprijs, dat ik er toch nog een haiku heb over geschreven. Oké. Okay. Laat hem komen. Het leven. De dood. Staatsheren flirten ermee. Maak jij ah, Sorry, die doe nog een keer. Ik, ik, heb, ik kwam te vroeg... Pre dat is preaculatie. <laughs> Nog eens. Ja, dat... dat zou ik niet zo gewoon van worden, Want dit soort dingen. <laughs> Oké, okay, daar gaan we, Filip. Een haiku is van, ja. bestaat uit de eerste lijn, vijf lettergrepen. Mm -hmm. de tweede lijn, zeven lettergrepen. Ja. En dan komt er geen jingle, maar dan komt er nog een lijn van vijf lettergrepen. Ja. En dan komt de jingle. Ik was zo opgewonden. Ik kon het niet meer houden. Dat is voortijdig. Ik ja. een doe maar. Ik, ik, maar. Ja, lokale ejaculatie zeg maar. Ja. Ja. Het leven, de dood, staatsheren flirten ermee, maar wij zijn de lul. Ja. Precies, dat is inderdaad heel de moeite waard. Ja, we zitten hier met een literaire genie, beste mensen. Dit krijgt u vrijwel in geen enkele andere pod podcast zo ongefilterd. En echt, hè. dit wordt allemaal gemaakt terwijl we dit doen. Het is allemaal helemaal on the spot. Dus met dat soort genie zitten we aan tafel. Dan nu alsnog naar nummer 10. En dit keer gaan we voor material science. Dus over materialen en hoe van ijzer of natuur, whatever. Voor Material Science prijs. En die wordt gedeeld door de USA en door de UK. En dit is er eentje die nog heel lang zo'n zo geurtje gaat geven. Want wat hebben ze bewezen? Dat een, een, een mes dat gemaakt is van bevroren uh, human feces. Dus. Uh, kak, zeg maar, mensenkak, daar hebben ze dan een mes van proberen te maken... door het te bevriezen, want het verhaal zou zijn... dat zo Eskimo's en zo dat hebben gebruikt. En ze hebben dus bewezen dat dat niet werkt. Niet goed werkt in elk geval. Dus ja, als u dan ooit in de natuur bent en u zit zonder een mes... en je moet iets snijden en je denkt van, goh ik heb een idee, ik kak lekker buiten in de sneeuw of zo... en dan over een paar... en dan kneed ik dat, mes mesvorm, en dan laat ik dat bevriezen... en dan kan ik daarmee dieren aanvallen... of mezelf verdedigen met een strommes. Ja, niet doen, niet doen, want nou ja, het heeft geen zin. Dat is wetenschappelijk bewezen. Nou, dat vind ik toch wel hele interessante informatie. Mijn leven zou niet compleet zijn geweest zonder deze informatie... Nee. altijd al gedacht van, kan dat? Maar dat kan dus niet. Nee. <laughs> en, en, het ja, lijkt me ook in een Thijsbos of zo niet werken. Dus de, de toiletten is... moeten niet uit de gevangeniscellen verwijderd worden. Dat ze, stiekem inderdaad, nou ja, je hebt... dat ze allemaal stiekem met hun strontmissen gaan maken in de gevangenis. Dus we oh ja, moeten hebt... ons ja. geen zorgen maken. Nee, dus die, al die diepvriezers die kunnen weer terug die cellen in. Ja, ja. ja dat is inuïd, hè. Dus dat, dat is zo'n wonderlijk volk. Ik vind dat wel heel boeiend. Ik, ik begrijp het ook niet helemaal. Als je dus zuiver biologisch kijkt, wij moeten vitamintjes binnenkrijgen en mineralen. En we, we moeten aan blijven vullen. Er zit. Er zit foliumzuur in en allerlei stofjes in onze voeding om ons gezond te houden. En daar, enig wat ze daar eten, is zeehond. Ja. ja. Een hele vette vissen en hele vette zeehond. Ja, ik heb dat dat begrepen he? ja. waarom zij daar niet aan, aan enorme vitamine tekorten komen. Ja, ja want, want de laatste keer dat ik een documentaire over de Noordpoolregio heb gezien... dan dan, het, het kan mij ontgaan zijn, maar ik heb er nooit uh, citrusvruchtbomen zien staan in die, woest, in die witte woestijnvlaktes. Ja, die mensen zouden dan op papier scheurbuik moeten krijgen in feite. Hè? Wat onze zeelui in de middeleeuwen kregen, die, die vertrokken dan met gedroogde vis en gedroogd vlees. Er waren daar een studiotechnicus <lacht> in de jaren negentig, maar inderdaad. Ja, ja, ja. Ik, ik kan u dit vertellen, luisteraars. Als u een half jaar leeft op maar zonder slamineer... <laughs> dan krijg je het... En het is over snel te genezen. Ik heb die diagnose toen gehad en de dokter vond dat zeer interessant. En die vroeg mij vooral, voordat ik ook maar iets had, om naar het ziekenhuis. Want ze wilden graag allerlei stalen van mij nemen. Want de laatste geval was ergens in 1904 of zo. In Nederland. Heel interessant. Maar met een serieuze effort, hè, als je er echt goed op toelegt, kan je jezelf. Uh, scheurbuik toebrengen en ja, het, het uitzicht dan de ja. in bijvoorbeeld... De mensen moeten niet ontmoedigd zijn, ze kunnen nog scheurbuik oplopen. Ja. Behalve dan uh, de Inuits. Die krijgen dat niet. Ja. Nee. Dus de... maar, maar is zo. dat, Mario, is dat dan, is dat dan um, toch evolutionair? Mogen we dan toch ja. zeggen zo, dat we binnen onze mensheid toch nog altijd een beetje soorten hebben? Nou zeker, daar hebben we het ook wel eerder over gehad. He, ja, een... inderdaad, over de. Over de... mensen en, en het ja. feit dat die bergvolkeren op ja, hoge hoogte. hoogte af ja. kunnen opnemen. Ja. En ik denk dat de, de Inuit dat, dat ook een adaptatie is. Dat ja. kan bijna niet anders. Hmm. kan bijna niet anders, inderdaad. Nou, dan moeten we een beetje crisperen met Cas9 enzovoort. Een beetje wat van hun genen in de onze planten enzovoort. En andersom, nee, ja, weet en ik dat veel. Op de pol was ze zeg maar aardbeien kunnen kweken vanuit een uh, uh, poep... waar ze dus geen mes van kunnen maken. Ja. Alright, Dat is een mooi besluit. Uh, geen mes, geen wapens, geen moorden uitbesteden. We hebben het allemaal gehad. Uh, je hoeft ook niet bang te zijn dat een misofoon met een poepmes achter je aankomt. Want die weet nu dat dat geen nut heeft. <lacht> dus ik zou zeggen, mensen, we hebben een hartstikke tof uur gehad. En uh, we gaan er nu eindelijk een beetje een eind aan breien. Want uh, ja, dit was het overzicht van de Ig Nobelprijzen in het jaar 2020. Het was de dertigste. Uitreiking in New York. Ik zet een uh, link uh, naar het hele videoverslag. Dat staat op YouTube. En het is zoals je, uh, ja, als je dus veel wetenschappers ziet, en dat is vaak ook iets wat mensen moeilijk kunnen uh, correleren. Dat als je in een kantoor een interview ziet van een bekende wetenschapper, dat is ene verdomde chaos met stapels, boeken. En, en je ziet vaak van die mappen en dossiers. En het is. Die man zelf weet natuurlijk exact wel waar alles ligt... maar er is dus een correlatie tussen uh, chaotisme en creativiteit. Dat is aangetoond. En dat veel creatieve mensen best chaotisch zijn... Dus ik ben ontzettend gauw, dus dat houdt dan in dat ik ook zeer creatief ben. Zo is dat. En dat is dan weer zo'n misofone opmerking, vind ik. <laughs> ja, echt, in het narcisme druipt er uh, ja, ja, ja. is. Uh... <laughs> jongens, We ik, goed goed ik, ben, goed ik ga verder naar mijn aardwormen zien. En uh, ik ben er van door, jongens. Hey. Want ik heb een hey. afspraak. Hartstikke Hoi, bedankt, Filip. Uh, ook voor alle haiku's en lokoes en maikoes. Uh, wij gaan er langzaam uit. Ik wil nog even zeggen... bedankt voor het luisteren. Uh, zeg het voort, deel het voort als u uh, dit graag hoort... en ook wilt delen met andere mensen. Uh, je weet het, we zijn op Spotify, Apple, overal aanwezig. Ook op Facebook. Uh, we zien graag jullie reacties tegemoet. Dit was de 44ste aflevering. Helemaal gewijd aan de 2020 Ignobels. En uh, namens mezelf zeg ik, nou, tot volgende week. En Mario yes. valt dan ook in. Dat hebben we goed gerepeteerd, hè? Ja, nee, het is lijf, hè? dat is heel live. Dat maakt het ook heel live. Ja, precies. Maar dat waarderen de mensen. Filip is er al vandoor. Mario, ik zou zeggen, tot volgende week. Tot volgende week. En, yes. niet, en niet te veel aan poepmessen denken. Nou, je kan er volgens mij wel bevriezen... en er een punt aan slijpen. Misschien dat je dan wel iemand zou dood kunnen steken met een drol. Dat kan denk ik wel misschien niet snijden. Hoe? Dat is... Dat... Nou, een testje. Doe nou je drol gewoon in de vriezer. Slijp er een punt aan. Ja, ik ga dat proberen. En volgende week hoort u mijn verslag. En uh, dat zal een audioverslag zijn. Ik wil niet zo ver gaan dat ik dat nu op YouTube ga smijten. Maar uh, you. dat gaan we zeker doen. En ik stel mijn uh, complexe systeem... van allerlei narcistische, misofonische, whatever... alles wat er mis is met mij. Ik denk dat ik volgens mij prachtig onderzoeksmateriaal ben. En ik, volgens mij kunnen wij volgend jaar ook een Ig Nobel... Gaan winnen. Precies. Mario, bedankt. Yes, groet. Hoi. U heeft geluisterd naar de Praattafel Wetenschap op woensdag podcast.